Ondertussen weigert Iran om terug te keren naar de onderhandelingstafel met de VS... zolang Israël zijn aanvallen voortzet. Meerdere evenementen dit weekend zijn afgelast vanwege de verwachte hitte. Er worden temperaturen van 30 graden of meer voorspeld. Organisatoren van sportevenementen willen de deelnemers niet blootstellen aan de warmte. Sommige evenementen gaan wel door, maar worden aangepast. Zo is het aantal tickets voor het grote festival op de A10 in Amsterdam dit weekend teruggebracht... Manchester City heeft een boete gekregen van meer dan een miljoen euro... omdat de spelers te laat klaar stonden voor de aftrap in de Premier League. Dat gebeurde niet bij één wedstrijd, maar in totaal negen keer tijdens het afgelopen seizoen. De Premier League zegt streng te moeten zijn om het wedstrijdschema goed te laten verlopen. Of de boete veel gaat helpen is nog de vraag. Vorig seizoen verschenen ze ook al 22 keer te laat op het veld... en kregen ze toen dus ook al een boete. Het weer. Vannacht is het helder. Daardoor koelt het in de nacht flink af tot een graad op 6 in het Noordoosten. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Carina de Vries. Fijn dat je luistert. Het is weer donderdag. Remco, bedankt. Ja, en dan denk je dat je een liedje maakt speciaal voor je gebroken liefde. En dan hoop je natuurlijk als schrijver dat dat een hit wordt. Nou, dat lukt dus niet. Dat flopt totaal in Amerika. Maar hier in Nederland heb je gelukkig Haarne 105. En die is wel helemaal weg van jullie liedje. Hier is de Black Keys en Wild Child. I'm just a stranger with twist. Come close now, let me tell you a lie Wild child You've got me running through the tunnel, tunnel. Baby, tell me, girl, I'll make it work Wild You're gonna get my heart today hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. You are a sweet dream With a tender heart The things are what they seem. So I let.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 Het leven is een nachtbaan en die gaat me iets te snel Hij doet er niet toe, voor nu zit ik goed in mijn carousel Hij doet er niet toe, voor nu zit ik goed in mijn carousel Okay, en Carousel. Goh, wat staat mijn microfoon uh, hard? Sorry, ik zal iets uh, afstand, afstand nemen van de microfoon. Ja, want uh, ja, op de valreep van de overdracht tussen Remco en mij, uh, uh, Remco met de Disco Train, kregen wij zo'n ontzettend leuk berichtje binnen in onze studio-app. Want je kunt naar harlem105.nl/slash studio gaan en daar kun je een bericht voor ons achterlaten. En Remco en ik kregen zojuist een gezamenlijk bericht binnen: van Ingrid, Ingrid, wat fijn dat je luistert en wat fijn dat. We enthousiast hebben gemaakt om ook hier nu naar Remco's Disco Train te luisteren. En we hebben zojuist met elkaar afgesproken dat het verzoeknummer wat jij net hebt aangevraagd volgende week door Remco in zijn eerste uur zal worden gedraaid. Dus bij deze. No beginning, there'll be no. I'm sorry. klassieker hè, wet wet wet and love is all around. Nou, de liefde stroomt hier nog even in de studio binnen, want Remco was de sleutel kwijt. Nou, gelukkig is dat uh, die consternatie is gelukkig weer afgelopen. Maakt schrok wel even. Waar ik trouwens ook uh, van schrok is het uh, bericht wat ik vandaag bij mijn collega Roet uh, hoorde hier uh, om zeven uur uh, vanavond. Uh, want ik hoorde dat uh, bij het Kennemer gaan ze volgend jaar waarschijnlijk. Uh, maar gisteren, je kent hem misschien wel, die app waarbij als ouders onze tienerkinderen in de gaten kunnen houden... of ze echt wel hun huiswerk hebben gemaakt... Of gaan maken, die wordt waarschijnlijk beperkt. Nou, uh, daar schrok ik ook wel een beetje van. En ik ben heel benieuwd of dat uh, goede voorbeeld, want ik zou zeggen: laten we dat een goed voorbeeld noemen. of dat goede voorbeeld ook door andere ouderen of andere scholen gevolgd gaan worden. Ik ben benieuwd, we gaan het op de voet volgen. Wil je daar iets over weten? Wil je er iets meer over teruglezen? Ik denk dat er vanaf morgen daar wel een artikel op de website op komt. Dit is vers van de pers, uh, want vanavond had Roet daar een interview over. Dus hou even onze website in de gaten. Want daar komt vast een item over op onze website. En zo dadelijk heb ik nog meer nieuws voor je. Uh, dat hoor je zo dadelijk na het volgende liedje. Want natuurlijk hebben we hier ook muziek. Parlem 105. Wat dacht je van Adele? And when we were young. Nou, toen we nog jong waren. Om maar even de woorden van de Remco te spreken. Ben je niet meer jong? Pluk dan de dag.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 And I have a moment before I go. to face my fears, nobody told me that you'd be here. too much. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. en and Roses the time. Ja, en waar het ook tijd voor is, uh, dat is. Um, nou, ik had even het leuk, de leukste items eigenlijk voor morgen. Het is al donderdag, bijna vrijdag. Dus morgen, ik bedoel natuurlijk vrijdag. Laten we daar even scherp op zijn. Morgen gaat namelijk de Jeu de Boelbaan open op het Stationsplein. Nou, dat is natuurlijk weer helemaal bedoeld. Klaar voor het spelplezier. Ja, vanaf deze week kunnen de Haarlemmers weer een potje petank spelen... op het Stationsplein, een initiatief van Eetcafé, het Wachtlokaal. En na twee jaar voorbereiding is er eindelijk groen licht ge gegeven. Dus vrijdagmiddag uh, wordt het Boulodrome. droom dat vind ik zo leuk bedacht, officieel geopend. Drie tijdelijke banen, gratis te gebruiken en inclusief spelmaterialen die je bij het Wachtlokaal kunt lenen. En uh, reserveren kan natuurlijk via de website. Dus ik ben heel benieuwd. Het zal vast stormlopen morgen. Eigenaar Twan Stoelman spraken we erover. En hij hoopt dat het de buurt zal gaan verbinden. Want iedereen kan en mag meedoen. Ook als je dat nog nooit hebt gedaan. Er zullen ook toernooien en clinics gepland gaan worden. Ook gekoppeld aan lokale goede doelen. Nou, hoe leuk is dat? Uh, en een klein beetje hoop. Als het een succes wordt, hopen ze dat de baan mogelijk permanent mag blijven. Nou, wil je er meer over weten? Vind je dat op onze website haarlem105.nl. En wat je daar ook vindt, is een artikel over de grachtenloop. Want morgen, vrijdag 20 juni is de grachtenloop weer in de stad. En die wordt steeds populairder onder de Haarlemse studenten. Nou, hoe leuk is dat? De, um, de studenten van de Haarlem Campus... die waren vorig jaar nog maar met een handje vol... maar dit jaar hebben ze daar een werk van gemaakt. En dit jaar staan ze met tientallen studenten aan de start. En de organisatie verwacht ongeveer 100 deelnemende studenten. Nou, hoe leuk is dat? De loop trekt namelijk steeds jonger publiek... en dat is ook precies waar de initiatiefnemers blij van worden. En dat enthousiasme van die studenten werkt natuurlijk... Heel erg aanstekelijk. Nou, wil je terug horen hoe vorig jaar die ambitie geuit is... en hoe dat werd uitgesproken... hebben we nog een interview op onze website klaarstaan op haarlem105.nl. Als je gewoon even zoekt op onze website op Grachtenloop... dan vind je daar het interview van vorig jaar terug. Ja, en als je het dan toch hebt over... Nou, als je gaat uh, lopen. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Uh, ik ga zelf trainen. Oh, Oeh, nou heb ik het op de radio gezegd. Ik ga trainen uh, voor de Hemestedenloop. Die komt natuurlijk weer in oktober. Vijf kilometer heb ik in mijn leven nog nooit gedaan. En ik dacht, laat ik ze wat nieuws doen. Laat ik een hardloopwedstrijd meedoen. Nou, ik denk dat ik een playlist ga opzetten. Dus zo dadelijk uh, hoor je hier Niels Geusbroek en Young at Heart. Speer en Izzy Bizou met Hypnotized, wat een heerlijk aanstekelijk nummer. En dit nummer is nog maar van april onlangs uitgebracht, dus je kent het nog niet. Dus uh, ik geloof dat ik fan ben. Ja, en als we het dan toch even over fan hebben zijn... ja, dit weer, lieve luisteraar, daar word ik toch wel echt fan van. Dit is toch heerlijk. Dus ik krijg weer even het weer van mij. Want vannacht blijft het helder en droog hier in Haarlem. En het koelt af naar 13 graden. De wind is gelukkig zwak. Windkracht 2. Nou, mooi, want ik heb geen vest bij me, dus uh, ik moet wel weer op de fiets. Uh, morgenochtend begint de dag zonnig... en loopt de temperatuur al snel op in de middag tot 26 graden. Ja, en zo blijft het ook wel even in het weekend. Dus en geniet er nog even van als je van deze zon houdt. At Sharon en Bad Habits. I barely know en and bad habits, ja. Bad habits, laat ie wel leven. Hier is Cloud en C'est la vie. La vie. She sang to me. Je me rappelle. Je t'ai petit. Well, I was just a little boy. But I remember. La melodie. La melodie. C'est comme si c'est comme ça, c'est en haut et en bas, it's like this, it's like this, it's around, this, it's like this, it's like me voici, me this, la chance, this, it's like this, c'est Sometimes in love, sometimes miserable. Not to hear my mama's voice, sad of me. La mélodie, la mélodie. C'est comme si, c'est comme ça. C'est en haut et en bas. It goes up, it goes down. And around, it's around, it's around, it's around. Me voici, me voila un, 1, 2, 3. Je hoorde Cloud en et on en et on na et en pa, et Feeling krijg et on pa, het laatste nieuws uit de, de regio Haarlem. Je luistert naar Haarlem 105. Mijn naam is Carina. And more than a feeling. Ja, en dan uh, heb ik weer twee nieuwsitems voor je gevonden die uh, die weer op onze website staan. Dus ja, mocht je niet altijd naar onze website gaan, dan vind ik het ook leuk om dat hier bij je onder de aandacht te brengen. En het eerste wat ik bij je onder de aandacht wil brengen is dat het houtfestival dreigt te verdwijnen door geldtekort en dat zou toch zonde zijn want het houtfestival bestaat inmiddels al ongeveer een jaar of 35 ja, en dat dreigt dus te verdwijnen de organisatie luidt de noodklok want zonder structurele financiering kan het festival simpelweg niet meer doorgaan hoewel het evenement duizenden bezoekers trekt en vooral draait op vrijwilligers lukt het maar niet om de begroting elk jaar weer rond te krijgen we willen wel doorgaan maar zonder financiële bodem lukt dat simpelweg niet al dus de organisatie in zijn hopen op steun van de gemeente fondsen of nieuwe sponsors en het houtfestival is zo geliefd om zijn mix van wereldmuziek, cultuur en natuurlijk vooral samen zijn in de Haarlemmer hout. Maar ja, de toekomst is dus nu onzeker. En je vindt daar meer informatie over op onze website haarlem105.nl. En als je daar dan naartoe gaat, dan hebben we ook nog een hele leuke oproep van de gemeente Haarlem. Want de gemeente Haarlem zoekt schrijvers die snappen. Dat niet iedereen ambtenaar is. Nou, je kent het vast wel. De brieven van de overheid staan natuurlijk altijd zo bekend om hun ambtenarentaal. En de gemeente Haarlem is daarom op zoek naar tekstschrijvers die helder en menselijk kunnen schrijven. Dus zonder ambtenarentaal. En via een open oproep vraagt de gemeente om hulp bij het verbeteren van brieven, webtekst en formulieren. Het doel is dus begrijpelijke taal, zodat alle Haarlemmers snappen waar het over gaat. Zeg gewoon, je moet de huur betalen in plaats van, u ontvangt hierbij een beschikking ter zake van, nou je snapt de tekst wel, al dus zulke soort oproepen. De gemeente zoekt de schrijvers met ervaring en gevoel voor taal op B1 niveau. Nou weet je niet wat b Niveau is, check dan ook even onze website. Inzenden kan tot 8 juli, dus je hebt nog even de tijd. En wie weet, help jij dan binnenkort Haarlem echt begrijpelijk te maken? Nou, dat zou toch mooi zijn? Ja, en wat ook mooi is, is dat we nog, nog ongeveer een minuut of tien heerlijke muziek voor je klaar hebben staan. Uh, wat dacht je van Justin Timberlake, maar ook nog uh, Teddy Swim's Major Laser. Maar voor nu eerst Young Gun, Silver Fox, Stevie en Sly. Well, you can call me on... But I can't ever be back yet Wondering if I was born in the wrong time There's Something inside is pulling me like a magnet Drop a needle and I can't stop me yeah. Give me the magic And I gotta have it Are the Young Gun, Silver Fox. En dat hoorde echt in dit tijdstip thuis. Want dat liedje is nog maar van maart 2025. Hier is Justin Timberlake. But I don't mind Like en rock your body. Ja, en dan komen we zo langzaam aan het eind... Van dit uur. En wat vliegt het toch altijd voorbij. Nou en dan aan het einde van dit uur. Wil ik natuurlijk weer heel graag mijn collega's. Die morgenochtend weer voor jullie klaar staan. Even hieronder de aandacht brengen. Want dan starten we de dag weer met vandaag de dag. Om zeven uur s ochtends. En zo dadelijk zet ik natuurlijk weer de muziek voor je aan. Want dan kun je non-stop muziek luisteren. Hoef je niet meer naar dat geklet. Met al die dj's hier te luisteren op deze dag. Kun je gewoon lekker muziek luisteren. En ik heb al heerlijke nummers voor je klaar staan. Wat dacht je van? Meteor Laser, Teddy Swims. Dan komen ze er toch? echt zo dadelijk aan Kensington, Sting. Kortom, genoeg muziek. Dus zo dadelijk sluiten we af met, met Goldie. En ik ken dat liedje niet. Ik weet niet eens hoe ik moet uitspreken. Goldie Boutier. Nou, degene die het kent, stuur me een berichtje. Uh, Nian Naptials. Daar gaan we zo dadelijk mee afsluiten. Ik wens je voor vanavond een hele fijne nacht. Moet je nog werken? Uh, ben je nog onderweg? Luister lekker naar onze muziek. We gaan de hele nacht door. En morgenochtend dus vanaf 7 uur vandaag de dag. Tot volgende week. I know I love Elvis We were broken romantic, yes we were Cut off t-shirt and tuxedo pants Honky tonk for a slow dance You were everything I didn't know I needed We're both animals, no one could tell You were on the run, so you took my life.